Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse universiteiten zijn voorlopig niet verlost van acties van pro-Palestijnse studenten. Die schrijven vandaag in een ingezonden brief in Trouw... dat ze net zo lang doorgaan met de protesten tot ze hun zin krijgen. Ties is een van de schrijvers van de brief. Hij legt uit dat het een reactie is op de bestuurders van de Unies. Die schreven eerder waarom ze het oneens zijn met de actievoerders. Ik vonden het eigenlijk een heel uh, love statement. Wij zien dat zij de kant kiezen voor Israëlische universiteiten uh, die hun academici onderdrukken. Dus zij kiezen heel duidelijk voor de kant van de onderdrukker. Uh, dus niet voor academische vrijheid. Uh, dat vinden we heel zorgelijk. Hij wil dat Nederlandse Unies alle banden met Israëlische collega's verbreken, omdat die direct of indirect de oorlog in Gaza zouden steunen. Zolang die banden niet zijn verbroken, zullen de studenten dus blijven actie voeren, zegt hij. Een harde knal vannacht in Blerik, vlakbij Venlo. Daar ontplofte iets voor een café. De ramen in de voorgevel zijn helemaal weggeblazen en er ontstond brand. Er raakte niemand gewond. Mensen die boven het café wonen moesten wel ergens anders verder slapen. Geert Wilders heeft zijn kandidaatminister voor asiel en migratie... Gidi Marcus Sower teruggetrokken. De Belastingdienst en Veiligheidsdiensten hebben Marcus Sower doorgelicht... en zijn problematische dingen gevonden die het ministerschap in de weg staan... Wat dat precies is, dat weten we niet. Als het aan de PVV ligt, wordt nu Marjolein Faber de minister. En er is iemand gewond geraakt bij een ruzie in de raadzaal van Den Haag. In de gemeenteraad werd gepraat over de sloop van woningen. Een bewoner die daartegen is, mocht er wat over zeggen en werd emotioneel. Iemand begon te lachen waarop die bewoner kwaad werd... en met zijn map met papieren wegsmeet. Bewoners zijn het zat. En al deze mensen willen urgentie. En ik roep jullie allemaal op, zorg je ervoor... Zorg ervoor? Hey, hey, hey, hey. Nee, nee, dat wil ik niet. Ik schors de vergadering. Ja, die map kwam in iemands gezicht terecht... die daar een snee bij zijn oog aan overhield. Iemand anders wist te voorkomen dat ze elkaar te lijf gingen. En het weer nog veel grijs en op sommige plekken een beetje motregen. Vanmiddag zijn er vaker opklaringen met zon bij 17 tot 19 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is er van de Hart van de ANWW. De werkzaamheden op de A7 Hoorn richting Zaanstad geven 10 minuten vertraging in 3 kilometer file bij Purmerend. Op de N247 Hoorn Amsterdam bij Broek in Waterland 4 kilometer file, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWW Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM Op TV, op TV radio en internet. Met nu. Jouw keuze. ZFM. Zie ik nou dat jij een hap neemt dat die plof Nee toch? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Alweer echt wat praten. Ik zal een knopje zonder aan, sorry hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen allemaal. Goedemorgen, goedemorgen. De boys of back in town, de laatste keer voor de ja, zomer, zomer. Ja, Dus toch. maken wij het extra gezellig. Echt waar? Ja. Je weet, het zal eens tijd worden. En je weet, G en ik, wij zijn alleenstaand. Nee, dat kennen jullie als jullie dus bij elkaar zijn. Ja, nee, maar als wij alleenstaand zijn, zijn wij al vrij gezellig, toch? Kijk, ja. Nou, tot na de zomervakantie allemaal. Van, van, van, van nature zijn we al vrij gezellig. Ja, en ja, niet alleen absoluut. staand, ook als we zitten, zijn we vrij gezellig. Ja, nee, daar heb, daar, daar heb jij weer gelijk. En, en, ja. Uh, nou ja, goed, we gaan de komende drie uur gaan we dat bekijken natuurlijk en beluisteren natuurlijk, want er zijn natuurlijk alweer wat luisteraars. Die zitten natuurlijk al met hun giecheltje voor. Dat is En ja. hebben ze ook allemaal net zulke lekkere koffie en koekjes als wij hebben? Want Gerry, je hebt even lekkere ja, koekjes. Die, uh, Gary, die ja. Uh, ja, Ik ben van de catering, hè? Ja. Nou, ja. Nou. De, de, nou, nou, nou, ja. Ja, ja nou, zij, ja. zij nou. heette vroeger eigenlijk Katie. Hoe? Ja, zij dat, dat was mijn bijnaam. Dat was ja, mijn bijnaam. bijnaam was Katie, van de catering. Ja, ja. Snap je? Mijn buurvrouw had ook een bijnaam, maar dat was ook heel lief. Ze zei Oké. Hé, Frans van Zag, die overleden. Ach. Ja, vreselijk, Ja, hè. ach was die, Ja, het, dachtig dachtig was er, is een icoon. Ik was daar vroeger ja. verliefd op. Ja, ja. Ik vond ik, het ook een hele. Een mooie vrouw. Mooie vrouw. Ja. Lieve vrouw ja. En die sensuele stem. Ja. Nee, wacht even, dat was ik hoor. Of, of jij dat? Hallo. Ja, ja. ja, het is een, uh, een icoon. Het is echt een. Uh, ja. En wie, wie, wie kent haar niet? En voor degene die haar niet kennen.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 ben oui mais moi je vais seul car personne ne Ja. Ja, ja, Ik schiet helemaal vol. Want ik, vind het, ik word hier helemaal sentimenteel van, jongen. Wat word je van? Ik, sentimenteel word ik hiervan. is nog een dubbel. Ja, dit is uit mijn jeugdjaren dan. Ja, ja, mijn je, jeugdjaren. Ja. Ja. Hoe, oud ben je, je? hoe oud? De, de vraag nou, is waar... eigenlijk al van. Je? Ik ben jaren al hè? Hoe oud ik ben? Jij? Nou, zo oud de kaart zie ik niet, hè? Dat. Uh, <laughs> We maken er een prijsvraag van. Ja, ja. De prijsvraag? Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen. Oh ja, daar heb je hem natuurlijk. Uh, Ja. natuurlijk. Ja. Gaan we weer meemaken? Wat is dit nou weer? Nee. De prijsvraag! Gaan we weer meemaken? We mee oh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja het kan dat kan ook prijsvraag. niet normaal, hè, eigenlijk? Ik kan nooit normaal, joh. Hoe zouden, hoe zouden, hoe zouden we het nou zijn na, als we terugkomen van de zomervakantie, hoe zou het er dan uitzien? Dan uh, hebben we kerst. Dan hebben we kerst. Ja, maar ik hoorde wel de deur. Ja, luister, u kunt het allemaal. Ja, de, mensen die, uh, ah. de, de mensen die via de televisie kijken. Uh, die, die, uh, Daar is die hoor, onze motorrijder. die, uh, die, uh, die uh, zien dit allemaal niet gebeuren, maar Willem zwaait dan naar, uh, door het glas zeg maar in de gang. Ja. En er komt er helemaal niemand aan, maar Gerry denkt van: hé, hey, er komt iemand. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En zo ja. wordt Gerry gefopt. Maar nu komt er echt iemand aan. Ja, er komt echt dus, iemand aan, ik heb geen idee wie het is. Uh, ik zag hem uit het park komen trouwens. Ja.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 as we followed in the dance between the parted pages and repressed in love's our fevered iron like a striped pair of pants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 For me, someone will bring it. I will drink the wine while it is warm and never let you catch me looking at the sun. And after all the loss of my life, after all. Will be the one I will take my life into my hands and I will use it I will win the worship in eyes. In the sky. And after all the loves of my life. Oh, after all the loves of my life. I've been thinking of you. Okay. Ja, we liepen zo door dat, door dat park heen. En, en er kwam ja, een, ik... een mannetje tegen. En, en ik zeg tegen hem: Wat, wat, wat, wat doe jij? Jij zei: niet verkoop, ik verkoop, ik verkoop, ik wat verkoop jij dan? Ik verkoop ijs. Kijk, kijk, maar ik vind die van Richard Harris, die zojuist draaide. Maar wie, wie, wie wat final Macard had hij? Nou, met Carthus Park. Richard ja. nee, Harris. Ja, nee, jij haalt alles weer domme elkaar. Nee, nee, nee, maar dat vindt beter dan Donner Summer. Hé, hey, blijf van Donner Summer af, hè. Ja, ik blijf, Nobody Donna. Touch nee, Donna Summer, blijf van Nobody touches Donner hè? Nee, ik blijf van Donner Summer. Werkelijk, <hacht> <heter> ja, nee, queen of... Uh. Gerry. wie zit er naast jou? Ja, ja, ja, ja. Gerry. Naast mij. Ja. Naast mij <tijfie> zit Bas. Bas van Zon. Bas van Sommers. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Leuk dat je bent gekomen. Onze ja, gast... Het is leuk dat ik hier mag zijn. Ja. Uh, onze gast is... Uh, werkt bij uh, Luciano. Luciano. IJssalon in de Haltestraat in Zandvoort. De beste ijssalon in Zandvoort. Van Nijland. Sinds weg is, hè? Ik weet of je Giroudi ook nog kent. Giroudi, ja, ja. Zeker. Ja. Daar ben ik ook geweest. Heb je daar ook geweest? Nee, daar ben ik ook heb ik ook je hebt er ook ijs, ijs gegeten, ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, ik heb Bas uitgenodigd. omdat Ten eerste is het een ontzettende aardige jongen. Goeie gastheer. Zoek jij een beetje verkeringen? Zeg. Nee, ik zoek mm -hmm. geen verkeringen. Nee. Ja. <lacht> Gerrie, maar, ja, ja, ja. Het valt geef geef nee, nee, nee. hem even. Het valt namelijk op ja. dat, dat je gewoon zo ontzettend vriendelijk bent tegen iedereen. Oud, jong, met kinderen. Je gaat heel leuk met uh, gasten om en zo. En. Is het misschien mogelijk dat Charles een keer een paar dagen met hem meedraait dan? Okay, maar ik It's vind goed. dat dat ook best wel een keer gezegd mag worden. <laughs> ik denk dat hij de hulp wel kan gebruiken. Denk ja, ik zeker. Althans ja? ja? wel, ja. Ja, jij ja, ja, denk denkt dat alles ja. maar koud lag, Maar uh, het laat mij helemaal niet koud. Als er een hoortje zit. Ijskoud. Ijskoud, ja. IJs ja. ja. Nee, nou ja maar nou, goed, dat is de introductie. Uh, maar ik zou zeggen, stel jezelf voor. Um, Bas, 24 jaar. Werk bij Luciano, Zandvoort. Super leuk om te doen. Uh, ik ben daarvan de zoon van de eigenaar. Dus ik werk er met liefde. Ik heb eerst uh, in Overveen gewerkt, vier jaar lang. Dat is een filiaal, ja, ja, hè? Wij ja, we hebben in totaal 17 vestigingen nu. 17? Of, ja, 15 hier ja. in Nederland en twee op de Nederlandse Antillen. Dus één op Bonaire en één op oh. Sint Maarten. Oh. Maar kijk, uh, dat gaat hartstikke goed. Oh. Daar, daar ken ik Bas van, want ik, dat gezicht ken ik. Maar ik ja? kom, kom uit Bloemendaal natuurlijk, dus ik, in Overveenik heb ik heb. helemaal... Oh, mee, maar, natuurlijk, ja, ja, ja. natuurlijk. Vloemedaal ook, ja. ja. ja. Ik heb het ook gewoond. Nou, okay. ja, ja, ja. Waar in Bloemendaal? Op de Kastanjelaan, op de oh, Ah. Ja, oh, ja. ja. Zeg nou, ja, ik heb vlakbij jou om de hoek op de, op de Kinheimweg. Dat ken ik niet. Nou, dat ken je wel, joh. Nee. Ja Heel misschien als, als ik het zie, maar als ik het hoor, niet. Ipelaan, Kleverlaan ga je op. Ja. De, uh, de eerste zij staat na de Ipelaan rechtsaf. Dan kom je op de Kinheimweg. Ja. Je hebt halverwege, heb je dat pleintje. Ja. Dat is het Kinheimplein. Mm -hmm. nou, daar, als je daar uh, uh, oprijdt. Rij zo tegen mijn huis dat Moet je niet doen, trouwens. Nee, ga ik niet. Nee. Nee. Maar, dat, huis, dat, dat huis valt wel op. Het Dat is gewoon in mijn rode telbalk balk boven het raam zeg maar. Een, oh bank oh, ja. ja. Maar IJssel, fantastisch. Ja, maar, leuk, hè? Ja, vertel ja. verder. En ben je in al die filialen al geweest? Nee, niet in alle. Ik ben wel, Ik ben in Delft geweest. Ben in uh, Den Haag geweest. Ben in Leiden geweest. Uh, Wassenaar geweest. Ja. Eigenlijk heel veel, maar niet allemaal. Nee. Dus Bonaire en Sint-Maarten wil ik zeker nog een keer heen. Dat zou ik zeker doen. Maar ja. uh, Ik speciaal vakantieboeken voor Curaçao en een lekker ijsje en daar eten. Het, daar het, zitten jullie in. Ja, dat zou niet. ideaal zijn, ja. ja ik maar, ook. Ja dat, je je weet... ja, dat vind ik wel een ja. heel goed Als je nou filiaal binnen moeten hebben op Curaçao, dan... Uh, ja, dat vind ik een heel met goed Met deze mijn ons slag in, baas. Ja, is... <laughs> ja toch. Maar um, um, wat, wat is jouw dagelijkse werk in het... Een dagelijkse werk? wat doe je? Wat doe je nou precies? Mensen blij maken met ijs. Ja. Ja, dat is mijn werk. En de is, mensen zijn ja. blij. Want ik, ik weet niet maar, maar ze, hoeveel soorten ijs? Je, nou, je weet niet wat je ziet als je daar binnenkomt. Mm, nou, ik denk dat we, soorten de, dat we in totaal qua smaken meer dan 100 smaken hebben. Maar wat er in de vitrine ligt, hebben we volgens mij... Goed, goed zeggen, 32 ijssmaken hebben we. Ja, ongelooflijk. Dus, uh, ja. Ja. Heel veel ja. Maar, maar, maar wisselen jullie het af, dat je bijvoorbeeld een week... Uh, ja, we hebben speciale smaken die gaan om en om... Dus de ene keer ligt eh, bijvoorbeeld de aardbei erin... en de andere keer ligt iets anders ook erin. Dus we wisselen wel de smaak om... zodat elke smaak wel ja, ja, is iets heeft. Ja, een beetje psychologie ja, eigenlijk, ja. hè? Op kleur en... Ja, ja. Dat maar ook, het ziet ja. er ook heel ja. erg lekker uit, al Het die ziet er heel smaken, goed uit. Het ziet maken er echt er... heel erg goed elke uit. Elke avond maken we het ijs... Of maken we de ijsbakken schoon, zodat het er in de ochtend weer heel goed uitziet. Oh echt, ja. Uh, ja. Alles is echt tot de puntjes. Maar is het nou, nou haltestraat of, of Schoolstraat? Nee, dat is uh, ja, de hoek. Het, is Schoolstraat. het zit waar de oude San Remo zat. Ja, ja maar het is Schoolstraat, hè? Ja, dat is ja, Schoolstraat. ja, ja. Ja, precies. Oh, daar. heeft heel daar gezeten, ja. He, ja. Die heeft ja. heel lang gezeten. Van de week heb ik net druk bij jullie. Ja, het is hartstikke druk. Ja, zeker. En jullie hebben ook een leuke actie, ook. Ja, we hebben elke maand hebben we acties. We hebben, uh, oh, nu met het EK hebben we een actie dat we bijvoorbeeld uh, uh, voetbalcholaadjes hebben. En dan moeten de kids raden hoeveel chocolaadjes er in die pot zitten. En dan kunnen ze een liter ijs winnen of een halve liter ijs. We hebben acties dat ze kunnen uh, voorspellen hoeveel het Nederlands Elftal ook gaat spelen. Als ze dat winnen, krijgen ze ook gratis ijs. Oh, leuk. Dus ja. we proberen elke maand eigenlijk iets te doen om ja. het iedereen naar het zin ook te maken. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar ik gok 44, gok ik. Nee, dat zijn er in zit. Er is, het nee. zijn er wel heel veel. zijn er wel wat. Ik erin. heb ook een keer. U een, hadden jullie paasei'tjes. Paasei'tjes. Ja, toen toen had ik ja, het ja, niet ja, goed. Maar, nee. maar er is nog iets leuks wat jullie doen. En dat is dat jullie uh, vragen aan de mensen om een bepaald soort ijs. Hè? Oh ja, ja. ja dat we van maand, hè? Vorige maand. Vorige ja. maand gedaan hebben we dat mocht, uh, uh, mocht iedereen die kwam, mocht een eigen smaak ja. ontwerpen. Ja. En die is opgestuurd naar de hoofdeigenaar van de... De hoofdeismeester. De hoofdeismeester Zipke ja, ja, en die, uh, die kiest één smaak uit. En als jouw smaak wint... dan komt jouw smaak in alle 17 vestigingen dat van leuk. Luciano... ook te gaan liggen. En dan krijg je dus... maar uh, hè? Ja. Meteen dat ik op volgende vraag... waar wordt het ijs gemaakt? In Wassenaar. In Wassenaar? Ja, daar staat de grote fabriek van de ijszaak van Luciano. Okay. En daar zijn alle meesterijsbereiders zijn er aan de slag... Eigenlijk altijd heel vroeg in de ochtend. Ja. En wij krijgen op, of in ieder geval wij in Zandvoort en in Overveen krijgen op maandag en op uh, donderdag het ijs. En dan is het eigenlijk, wordt het ijs gemaakt om drie uur s ochtends tot een uurtje of zes. En dan wordt het vers in de ochtend, wordt het allemaal naar de filialen toe gebracht. Ja. Ja, ja. Komt het in die bakken, komt het dan bij jullie? Ja, of in, doen jullie dat daarin? Nee, nee, nee het komt, het in, komt die, zo in die bakken. Het komt in die ijzeren bakken waar het al ligt en dan komt het in een hele grote blauwe. Een soort van vrieskisten ja. komt het aan. Ja, oké, okay, dat... en dan kun je het ervoor gaan ja, inzetten. Ja, ja, en dan halen wij het eruit en dan gaat het weer mee terug. Ja. Nou, een, het een het stukje drijven, muziek, stukje ja. muziek maar denk ik, want ik ja. kijk er veel zin in ijs. De... Lekker hè? Ja, nou, het is zullijk ja, uit. Uh, ja. ik, ben, ik ben gek op ijs, maar dat. dat... Met slagroom of zonder slagroom? Het slag. Uh, slag moet ik altijd een pad. Er keer... Wafeltje erop. Waveltje oh, erop. Heerlijk. Nee, gewoon een bekertje. <laughs> heerlijk. Dat is het enige wat ik nooit lekker vind aan zo'n ijsje. Dat is dat wafeltje. Ik, ik hou daar gewoon. Het ligt aan of het een beetje... Ik vind zo'n kinderhorentje. Oh, ja. dat is dus Horentje. beter. Want zo'n kinderhorentje is wat zachter. Dus die eet ja. wat beter weg. Ja, ja als, je, als, je, als je melktandjes hebt misschien. Als je melktandjes Bij mij ja, Ik vind het nu ook nog steeds. Hoor. Echt waar? Ja, zeker waar. Nou, dan komen we in ieder geval... Zaten we wel even langs. Gezellig, schat. Ja. day in a deep and dark December I am alone oh, oh, oh, oh. gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow I have a rock I am an Yeah. Sure, Feels no pain. And an island never cries. Ja, nou. Ja, u luistert allemaal, uh, allemaal gezellig mee. Natuurlijk, de uh, boys are back in town. We hebben een uh, ijskoud bezoek vandaag. Ja, ja. Maar als jij denkt van ik ben te laat voor een ijs, dan vergis je hier. Want tot oktober hoor ik net van Bas. Eind oktober, ja. Zijn, Eind oktober zijn ze open. Dat best lang, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. En, ja. Maar het kan best het najaar is, het, of als je het voorjaar nu bekijkt, heel slecht, ja, slecht ja, weer met het ja, najaar dan. En uh... ja, dus we hopen op een heel goed jaar nog. Ja, ja. ja. ja, dan, ja. ja het is, uh... Maar een ijsje in de winter is toch ook niet verkeerd? Nee, daarom. Toch? Zeker niet. En ze zeggen juist ja, altijd, maar dat je beter met koud weer heel koud eten kan. Ja, eten of koud dat klopt, eten ja, kan drinken. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik hoor ook altijd ja. iedereen zeggen, ja, ik vind het veel te koud voor ijsgeel. Dat is allemaal onzin ja dat is ook zo ja, bedoel ook je, als je ergens uit eten gaat dan heb je als dessert kun je toch ook zomer en winter IJsje een nee, ijsje nou. kun je ja, bestellen hè? dus dat maakt dan toch niet uit nee, hè? nee dat is ja. uh, nou uh, uh, ik had nog een uh, Turkije op dit moment 44 graden is echt, echt nee, ja mijn zoon zit daar dus die 44, oh 44 graden dus eigenlijk wou ik jou vragen ik stuur een prijsjes op naar Turkije ja, nou, dat zijn ja, ja, ja. maar een ijzerstukje nee. In die, in die uh, zuidelijke landen, uh, uh, ken je daar beroemde IJsselros? Dat je zegt, van, nou, die zijn daar heel bekend. Ik mm, ken Barbarac in Saint-Tropez. saint, saint, saint ja. In Zuid-Frankrijk. Daar ah. ja, ja. zelf vroeger altijd heen. Oké. Oh, ja. ja. <laughs> uh, betaal je, dan betaal je voor een eitje maar, 40 euro ja, of zo. De hey, ja. Yeah. ja, Ja, ja, ja, ja. Maar, maar uh, je, voor de rest niet. Maar dan heb je toch ook van die hele chique koeps, ijskoeps en zo allemaal. kan je wel uitkijzen, ja, ja. Ja, ja. ja. Dat ik, hebben jullie niet, Dat hebben wij ook. Hebben jullie dat ook? hebben ja, wij ook, oh, zeker ja. Ik heb dat één keer, ja. één keer oh. heb ik dat gedaan, inderdaad een ja? koep. En de meisje liet er vallen en is de achterkoep fataal. Ja. Dat ja. is waarschijnlijk een model te hebben. Ja, ja, ja. Maar ik vond het vroeger al lekker, want wij hadden in Den Haag vroeger, want daar kom ik vandaan natuurlijk, had je dus hele beroemde ijszaken ook altijd en mm -hmm. dan... Aten we daar, uh, als je naar de film was geweest... of je was naar het theater geweest... dan gingen we altijd naar de ijssalon s'avonds. En dan aten we bananensplits. Ja. of uh, Bananensplits? Nou, ja, ken je dat? Dat was zo'n lange schaal. en het nee, ah, nee, nee, nee, nee, met ijs. IJs met ijs, ijs, met banaan. Vanille ijs, heel veel slagroom. Ja. dat dus oh. is dat een begrip? Ja, heerlijk. Ja, wij ik, wij uh, breken voortijdig de uitzending af Want we gaan snel... <laughs> nee, echt waar. <coughs> maar dat bestaat nog steeds. Ja, ja, wij hebben ook de bananensplit en de panoffee. En wij hebben denk ik 10 de of 11 ijskoops hebben we. Ja. We verkopen ook verse... Wafels elke ochtend. Oh, die zijn ook zo. Uh, ja, dus met ijs erop en met. Uh, oh. Ik zie je. Ik zie, ja, ja. zie je. Helemaal opvleugelen. Ja, een ik Koffie, koffie park. hebben we ook. Als jullie nou. Uh, leveren jullie ook ijs aan andere horeca-gelegenheden? Mm, we hebben er wel eens over nagedacht om ijs te leveren aan het strand. Een soort catering eigenlijk Maar van. dat mag niet. Dat, dat mag niet. Nee, want Of ja, dat mag op zich wel. Maar we moeten dan eerst natuurlijk. Uh, bevestiging vragen of het mag aan de grote baas. En meestal willen we het wel bij onze eigen filialen halen. Oh, okay. Of okay, okay, ons ja, ja, ja, onze eigen ja. filialen houden. Ja. Anders wordt het ook niet echt meer nee, dan is het, speciaal. Ja, de ja. Ofzo, de ex exclusiviteit is ja. een beetje weg ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Wel leuk hoor. Redelijk. Ja, het hartstikke leuk. Maar, ik, zie, maar, ik zie Willem maar, kijken. Wat is er, Willem, jongen? Nee, nee ik zit te kijken. Ik zit te kijken. Wat ik het allerleukste vind. Ik had een ja. kleine klein actie te bedenken, maar dat doen we zo alleen met de microfoon dicht. Het uh, oh. oh. zal nog even een stukje muziek hebben. Ja, doe dat maar. Gold as Ice. Charles, bedankt voor de tip, jongen. Ja, dat ja, is yeah. a foreigner, een vreemdeling. Maar jullie krijgen natuurlijk hier in Zandvoort een hele vreemdelingen binnen. Want ja, de toeristen genoeg hier in Zandvoort. Heel veel. Heel veel. Heel ja. veel. Ja, ja, ja. En uh, krijgen jullie dan ook wel eens opmerkingen van uh, very good? Ja, kans ja, ja. goed. Kans goed. Kans goed. Kans goed. Nou ja, al die Duitsers zijn zeer tevreden over ons ijs. Ja. En we merken ook heel veel dat heel veel Duitsers die vorig jaar komen. of het jaar daarvoor, die komen ook weer terug. Dus die vinden dat hartstikke leuk. Oh, dat ja, mooi, ja. Ja. En als ze eens zien op onze Instagram en Facebook en weet ik veel wat allemaal. kan je natuurlijk zien hoe wij zijn. En zij vinden het zelf een kort stuk leuk oh. om te zien. Dus vanuit daar en en zien zij ons. En nou, wat nou zo leuk is... De prijsvraag. Je gaat het weer meemaken. Je, Je gaat het weer, weer meemaken. Mee uh, uh, ja, we hebben zojuist wat leuks afgesproken met Bas. Want, want, uh, nou, vertel... Uh, Willem. Moet ja, ik het vertellen? Ja, ja, ja, het is jouw idee. ja, oh, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou, wij hebben natuurlijk een schare aan, aan luisteraars, natuurlijk. In en buiten Zandvoort. En ook in, in, in het Ausland en zo. Onze Duitse guesten. Die, uh, um, die wil ik graag even iets meegeven. Een oproepje. Als ze nou in Zandvoort zijn, ze komen bij Luciano. Bij de IJS. De ijs In de schoolstraat? De zaak van uh, Nederland. Dat is de beste eigenlijk, hè? De allerbeste. De aller, allerbeste. De allerbeste. Hoor de allerbeste. Met, uh, met ijzer wat gemaakt wat uh, opstand. Dus in Wassenaar wordt het gemaakt. <laughs> Als jullie nou in Zandvoort in het dorp komen... jullie gaan langs Luciano... en jullie zeggen tegen een Bas die erachter staat... of een collega van je... staat er nog meer? Mm, nee, ik sta er wel vaak genoeg. Jij staat er vaak genoeg. Ja, ja, ja. En jullie zeggen alleen maar tegen Hij bedoelt pas. eigenlijk ik sta er nog mooie meiden. Ik, ik, ga, hmm. ik snoer even iemand de mond door. Hallo jongetje. Ik heb een vriendin. Dat is Kun wel jij wel. even een wadekoekje in je potje stoppen? <laughs> Ja. En jullie zeggen tegen Bas van uh, de groeten van de boys. Dan krijgen jullie gratis een toefie-slag hem op je ijsje. En uh, ik zou er maar gebruik van maken. Dat vind ik een heel leuk idee. Ja, vind je het een ja. leuk idee. En iedereen houdt natuurlijk van gratis ja ja, ja Holland is, ja, ja, is Hollanders ja, wel Holland is wel ja zeker ja. maar die ja. Duitse kisten. Nah, <laughs> nee nee nee nee maar nogmaals Willem wat moeten ze doen ja, herhaal het nog eventjes ze moeten uh, uh, zeggen de groeten van de Boys groeten van de Boys de groeten van de Boys jullie moeten de groeten hebben van de Boys en als jullie dat dan doen en ik weet er zijn mensen die gaan dit gewoon doen ja leuk toch denk ik ook en toch juist leuk ja ik ben benieuwd ik heb je microfoon weer opengezet Gerry Oh echt? Ja, tuurlijk. Ik had hem even dicht gedaan. Dat ben ik natuurlijk. Maar als we, als Waarom? We nou, nou hoop ik niet dat we volgende week allemaal telefoontjes krijgen van uh, we hebben geen slagroom verkocht. Nee, Wat het allemaal... is weggegeven, het allemaal weggegeven. Het is allemaal weggegeven. Het is Ja, Dus daar, Luciano, groeten hey. van de boys. En uh, je hebt een lekker toefje hem op je, op je, op je heerlijk ijsje. En, uh, ja, en ik ben zeer benieuwd hoeveel mensen er reageren. Ik ben ook heel benieuwd. Het lijkt me een heel leuk idee. Eigenlijk, en uh, ik denk dat uh, Charles, die moet, hem, moet even zijn gezicht onthouden, want hij komt rustig vier keer Als, hoor. Ja, ja, ja. Als hij komt, dan is het uh, is niks. Nee. Goedemorgen, goeiemorgen allemaal. Oh, wat gezellig dat hij hier maar even mag binnenkomen weer. Mijn moeder komt er ook aan, die kan de trap niet opkomen, die pakt het liftje weer. je jij hebt een eigen sleutel, heb jij, hè? Ja, ik heb een eigen sleutel, wat het ja. Wat tijd dat ik hem afpak? Nee. Goedemorgen, <laughs> ik kom houtje, maar laat het buiten adem als ik boven ben. Ja. Verschrikkelijk, die trapjes op met die manier waar die Maar wil ik toch een stoel Wat is er nou? Ja, mijn zoon wil er per se hier naartoe wijzen, want er zit een stuk in de studio. Hij heet Bas. Wie? Een stuk in de studio, heet Bas. <laughs> Ja, nou, is ik vond het Ja, dat had ik op televisie al gezien. Dus ik vond het een leuke jongen. Toen zeggen we gaan even wat vroeger naar de radio. Oh jee, oh jee. Je. Dus we komen wekelijks langs, Bas. Oh, gezellig. Dat vind ik een heel leuke zet. Leuk hè? Ja, ja, ja, ja. ja, fantastisch. Gerrie vindt het ook altijd leuk hè, Gerrie? Ik ja, vind het vindt hartstikke even, leuk hè? Ja, dat we zeker, komen, ja. ja. Ja, zo is het. Nou, nou welkom Bas. Ik kom maar garanderen dat ik een eitje bij ben. Ja, dat is goed. Leuk hè? Weel beloofd is beloofd hè? Ja, beloofd is beloofd. Komt ja, en goed. wat moet je dan zeggen als je er komt? dat zal ik nog even met, de, even met mijn zoon overleggen. Nee, de groeten van de boys. Het is zo'n enorme flap uit die jongen. Nee, nee, Jouw <laughs> mama. Hé, hey, doe maar weer, ja. Nee, goed, kijk Bas, zo gaat het niet wekelijks en we krijgen allerlei figuren in de studio dat ik denk van... Oh ja. ja, de pater komt ja. ook nog even binnen, hallo. Ja, Goeiedag, Je nee, toch... ik kom uit Limburg. <laughs> we hebben in Valkenburg hebben we ook een hele mooie IJssel. Ja, zeker. En dat, dat is heel druk altijd daar in, uh, in, uh, in, uh, in de Valkenburg. Koude, ja, de Koude Grot, hoor je dat ding? En nou <laughs> is mijn vraag, mijn aan vraag, Bas. is Hebben jullie zin om ook in Valkenburg een filiaal te openen? Alleen, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> oh, dat is een, go een goede acteur ook. Die kan ook wel zo in de radiouitzending <laughs> mee gaan doen. Hè? Weet je waar wij ook een ijssalon missen trouwens? Nee. De Maasweg. Ja. Sitting on a highway in a broken van.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 We gaan natuurlijk wel heel snel te hard. Ja, ja, kijk, nou we zijn er weer, hoor. Ik let wel, ik let wel ja. op. Ja, dat maakt niet uit. Je mocht je nog nooit, nooit je zin afbreken, want ja, dat. dat uh, doe ik ook zeker niet. Want dan zeggen de luisteraars: wat zei die nou? Wat zijn die nou? Wat zijn die <laughs> nou? Ja, ja. Nou, we hebben het even over motorrijden en motorrijden. dan denken we meteen het doen normaal, oer het hard. Maar wat ja. gaat wel eens oer het hard? Ja. Oeert, ja. Oeert, ja, ja. En wel, wat voor snelheid praat je dan over? 120 km per uur. Hoe hard je hier mag? Hier. Ja. Ja, dat hangt er vanaf En is er voor of na 7 uur ja. Maar hoe hard, kun je, hoe hard kun je op een motor rijden eigenlijk? Heel hard, hè, denk ik. Uh, ja. 200 kilometer? Nee, nee harde. harder. Harder? Ja. Echt waar? Ja. Zeker op die van hem. Oh. Ja. Maar het is dus een, het is je hobby, hè? Ja, Motorrijden. Moe... Hè? Ja, Vertel eens wat een je daar allemaal... Uh, ja, het is gewoon mee. mijn allergrootste hobby. Het is voor mij echt een soort van uitlaatklep. Ik ja. doe het ja. elke dag met weer en wind, regen... of. Ik ga altijd op de motor. Ik ga altijd ja, op de motor en ik vertik het ook om mijn auto ook te halen. Dus, uh, heb ja. je een rijbewijs ook? Auto rijbewijs, ja, ik heb alles. Ja, en je zeker. hebt een auto, je hebt geen auto. Nee, dat alleen nee, de man. Nee, nee, dat ja. wil je niet. Nee, dat wil nee. ik niet. Nee. Zo. Nee, dat vind ik gewoon echt niet leuk. Nee. nee. Nou, ja, dat is toch top. Ja, dat is hartstikke top. Ja. En voor dat ja, het is mijn hobby. Ik doe het met vrienden heel veel. Bijna een hele vriendengroep die heeft uh, ook een motor. We gaan lekker op reis vaak naar Duitsland en vaak toertjes maken hier. Hier In het land. Dan ja. het want als je het over een tourtje hebt, zie je vaak mensen die dan zo'n Harley hebben. zo'n klassieke, robuuste. Maar dat zijn, dat zijn die groepen dan, denk ik? Ja. ja. Het zijn ook wel een beetje. Uh, die zijn wat bezadigd. Ja, ja, ja, <laughs> ja. ja het is een motorrijn, het is ja, een hobby, het is een way of life. Dat, het, dat uh, is het, ja, 100%. Het is geen hobby meer nee, hoor, want nee. uh, alles wijkt. Ja. Ja, maar ik, is het ook een soort vrijheid? Ik ben ermee bevangen hoor met dat virus, ik ken het. Ja. Uh, vrijheid? Vrijheid, is, vrijheid is het ook. Ja, absoluut. Ja, het is echt gewoon vrijheid. Als ik even mijn hoofd wil, als ik ergens anders wil zijn, dan, ja. dan doe ik mijn helm op en dan ga ik op de ding. En dan, en dan ben je is er alles gewoon weg. ergens anders. Ja. Ja. Maar dat is ja. wel mooi. Het eerste wat ik dat heb geleerd toen, uh, toen ik op motor zat, na Assen toevallig. Ja. Dus al deze keer dat ik een tocht maakte en dan ging ik naar Assen. Uh, het eerste wat ik heb geleerd is altijd het. Vier het dicht doen. Ja, zeker in de buurt van Assen met al die vliegjes. Ja, al die is dat zo, ja, ja, ja, ja. Oh, ja? Het gaat zo verschrikkelijk hard. Het oh, komt allemaal, ja. ja, ja. Iedereen al dacht al dat er jeugdpuisjes daar. Ze nee helemaal vliegjes. Je ziet ook oh, wel ah, uh, motorrijders uh, die me, met zo'n spijkerrookie op die motor ja, zitten. Als je daar toch mee valt of zo. Maar je hebt tegenwoordig ook spijkerboeken met bescherming. Echt waar? Dus je moet nooit. En dat zie je niet, maar dat staat stoerder. Ja. Zo genaamd. Oh. oh echt. Maar je hebt soms, ja, een beetje, in de zomer doe ik, ik doe eigenlijk altijd alles aan. Ik had hiervoor een andere motor. Uh, toen deed ik ook niet altijd alles aan. Maar ik heb wel van ik heb één keer een ongeluk gehad met een vriend van mij, toen zat ik achterop. En vanaf toen heb ik wel echt geleerd van... oké, okay, ik moet wel echt alles ja, aan doen. Dus. En uh, wat voor snelheid gebeurde er? 130. Oh, ja. Ik heb ooit een keer iemand, een dame gezien in een bikini... die op een motor zat. Nou, Dat dan heb dan ik ook tegen Als je lekker. valt, ben je, dan ben, ben je, je klaar. Dus je zegt ze tegen mij, daar kan weer niks gebeuren... want ik heb schoenen aan, staal aan neusen. <laughs> All my bags are packed.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 me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I believe in a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Het is een hele aparte wereld. Uh, wil je nog koffie zo? Nee, ik ben nee, goed. Niet meer. Nee. Nee. Ik tijd, uh, van het ijs naar de motor. Ja, ja, ja. Nou ja, het is cold as ice, hè. Is het cold ijs. Het is gewoon gas. Bij ons zeggen ze dat, bij normaal. Hè. Gas. Gas. De Drama de ja, ik, ja, Heb jij er wat mee? Heb jij nou ja, rijden, ik, ik, ik word ermee geconfronteerd met mijn zoon, motorrijdt natuurlijk. Oh, die rijdt ook En als vader wel. ben je wel een beetje, beetje ongerust. Ja, dat snap ik. Ja, uh, om, ja dan gebeuren er gebeuren natuurlijk toch wel eens uh, nare dingen. Nare met ongelukken, ja, mogelijk, uh, ja. Je bent natuurlijk wel kwetsbaarder op een motor, als ja. in een auto natuurlijk. Dus, ja. Of is het niet zo? Nee, 100 ja, ja. Alleen het jaar is achterop klapt, zeg ik altijd. Ja. Ja. Ja. Alleen ja, het ligt eigenlijk, zeg ik altijd, acht van tien keer aan iemand anders. Ja, is dat zo? Dus, uh, dan... Ja, want ja, je merkt waar, heel ja. veel eigenlijk zie je pas als je zelf rijdt, dat de auto's eigenlijk alleen maar op auto's. Die, die eigenlijk kijken auto's alleen maar naar andere auto's. Maar niet naar. En niet naar scooters, niet naar, niet naar, naar, naar motoren. Motoren die oh. kijken alleen naar auto's. Nou, okay, is het is altijd ja. heel erg belangrijk om als motorrijder goed in het zicht te rijden van auto's. Ja, maar nou, ik weet, vind, weet je wat ik altijd eng vind? Als je dus in de auto zit en er komen motorrijders, en die gaan dus overal tussendoor. Ja. Dat vind ik eng. Ja, nou, dat begrijp ik heel goed. Nee, zolang die auto's ja. de portieren ja, maar... dichtlaat, is er niks dan anders. Nou ja. nee, nee, dat weet ik wel. Maar ik vind het idee vind ik eng, weet je wel. En je gaat met ja. grote snelheid op de snelweg... en dan komen die motoren... die komen dan zo... Ja. maar ja, sommigen doen het er misschien ook om. Dat weet ik ook niet, maar hm. uh, niet. vind je Ja. Ik heb één keer het een motor niks. die over de vluchtstrook reed. Ja. Daar heb ik de auto voor gegooid. het ja. slaat helemaal nergens op. Op de vluchtstrook. Op de vluchtstrook, ja. nou, dat mag helemaal niet. Nee, maar en ik zeg, uh, ik, ik bel de politie. En toen zag ik, hij was van de politie. Ja, dus, oh. ik denk, ja. dus ik heb uh, wel een bekeuring gegeven, ja. Ja, ik, ik, ik dacht nou, daar krijgt er A&P moeilijkheden mee. Maar het is <laughs> ja. ja, werken in een ijssalon lijkt me wel heel gezellig. Ja, het is het heel hard, gezellig. Het is Allemaal gezellige mensen. Maar je ja. hebt ook mensen die werken op kantoor. En er was ook een man op kantoor die was zo zat. Hè. Die had hartstikke druk ook. Weet je, ja. Echt een beetje tegen zijn burn-out aan. En die zegt van, nou, ik zou toch wel eens een weekje vrij willen hebben. Zegt zijn collega, kan je vergeten? Kan je vergeten? Er komt onze baas al Ik zie hem al uh, lopen in, in de ruimte hiernaast. Je kan het helemaal vergeten. Je krijgt geen vrij, want er komen weer nieuwe projecten. We hebben het hartstikke druk. Je kan het echt vergeten. Oh ja, zegt nou, hij. Hij zegt, wacht maar. Dus hij haalt een paar tegels uit het plafond. Hij gaat zo aan het plafond hangen. En hij roept, ik ben een lamp. Ik ben een lamp. <laughs> Dan komt Die baas komt binnen. Hij zei, Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben een lamp. Ik ben een lamp. Hij zegt: ja, ik ben een lamp. Hij zegt: neem even een weekje vrij. Kom even rukken. Dus die collega, die, die kijkt, oh godverdorie, die hebt je toch mooi voor elkaar. Maar die collega doet zijn laptop dicht, dan zet die hij, wat ga jij doen? Hij zegt, ja, zonder licht kan ik niet werken. Ja, het is wel slim. Ja, je kan niet altijd krijgen wat je wil natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat, nee, dat, dat, is, dat is eigenlijk wel wat jammer natuurlijk. Maar ja, doe maar weer. Doe maar We maar nog weer. eventjes terugkomen, ook die actie natuurlijk. Hè, want ja. Uh, ja, Bas is er nu nog. Dus, ja. uh, ja. Alle ZFM-luisteraars... Ja, iedereen die luistert eigenlijk. Je hoeft maar geen zin hoe even uh, te zijn, maar... Nou, dan komt hij nog een keer. Als je dan zegt... Als je dan... Ja, we we winnen, haal dat mensen uit winnen, winnen. die bezemkast, jongen! <laughs> <laughs> als je dan nou bij de ijstalon komt en je zegt... Uh, de groeten van de boys, dan krijg je een lekker toefje slag hem op je ijsje. En uh, dat helemaal uh, voor, voor niente, van nada. Voor niks. Maar hoe lang Wat, is het geldig eigenlijk, deze actie? Hoe lang geldt deze actie? Nou Bas, jij mag het zeggen. Want er zit natuurlijk een... Uh... Ga even we kijken welke data het nu is. Het, het is, is nu uh, de, uh, de, de, 14e. de 14e. 14 ja. juni. Uh, jij mag het zijn. Uh, want jij moet de slag omtappen. <laughs> Zullen we tot volgende week zondag doen... dat de Rotters elftal speelt? Ja, oh, een hele goeie. 21e. Ja. Dus tot de 21 e ja. Als je bij, uh, bij Luciane komt... Uh, de groeten van de boys en, uh, ja. Lekker, je gaat met een, een royaal ijsje, wel. ga je weer weg. Lekker, dat vind ik een heel leuk idee. Ja, erg nieuwsgierig Bas, wat je nou zelf het lekkerste thuis. Ik wist dat die vraag zou komen. Ja. Ik heb hem al, ik, heb hem al over. ik vind karamel met pecan heel goed. Oh ja, ja. Karamel, karamel met, met, met pekan. Pekan. Ja, pekan? Pecan, pecan, pecan. En wat is pecan? Pistoche, pecan is hetzelfde als hazelnoot. en ja. Oh, okay. Die is ook dit jaar uitgeroepen tot beste smaak van heel Nederland. Dan wil ik de zaterdag gaan drie bolletjes. Van. Dat is goed. Maar, <laughs> ja. Laat Bas eens dus vertellen, wat voor smaken heb je in godsnaam allemaal in je wing? Vertel eens, want het is echt ongelooflijk. voor smaken allemaal? Ja, vertel eens wat voor smaken. Moet ik ze allemaal genoeg ja, hebben? Doe het maar in een rap. Ja, lijkt me handig. Doe maar. <laughs> ik ga wel van. Ik Je kent uit je hoofd. Ja, nou, doe, doe de populairste doe smaken. Doe, doe de populairste. Ja, smaken. doe maar. Ja, ja. Ja. Uh, pure chocola. pure oh, chocola. Maar wel sorbet west yeah. lemon pie, strawberry cheesecake... raspberry crumble pie, hazelnoot, pistache... Uh, salty caramel, caramel... pecan caramel, aardbei... framboos, vanille... Uh, after, eight, uh, after uh, eat... Uh, melk chocola oh. natuurlijk, witte chocola... Heel veel verschillende. Iets met advocaat heb je ook. Hè? Sabione. Ja. Sabio, ja. sabione. sabione. sabione. Ja. Als je ja. naar nou mij ziet zitten, kan je dan inschatten wat ik het lekkerste vind? Iets met de alcohol, denk ik. Ja, ja, ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja. Ja, maar je hebt wel gelijk, hè? Rum met rozijnen. Rum rozijnen. Oh, oh. Oh. Ja. oh, dat is iets voor jou, hoor. Ik neem altijd, als ik bij bijvoorbeeld bij een restaurant ben, dan heb ik, ik altijd een, een oude lullen dessert, noemen ze dat. Ja. Ik vind het zalig. En dat is een bolletje ijs met een lekker advocaat eroverheen. Lekker, hè? om erop. Ja, nee. dat, dat, dat dus is over de aardig, hoor. Ik word beschuldigd van alcoholisme. Nee, nee, hebt u niet nee, gezegd. Charles. Nee, Nee, Ja, yeah. <laughs> Ja, ja, ja. Ja, maar wel. Nee, maar ik zou ook nog eens wat even. ik het, het allerleukste vind, want ik kom daar heel vaak een kopje thee drinken. Maar wat hun service is, dat is zo leuk, als je thee of koffie krijgt, ja. Dus krijg je er een heel klein mini-ijsje, krijg je erbij. Ja. Dat ja. vind ik zo leuk. Dat is eigenlijk echt iets Italiaans Zo was. leuk, ja. ja. En, ja. Eigenlijk, en eigenlijk ja. is ervoor om het kleine ijsje in je koffie ook te doen. Ja. En dan, en dan je ijs ja, op te Ja, ja klopt. Ja. Ja. Ja. Nee, maar wat ik altijd kies, is ja. serieus even: Dat is uh, aardbeien, banaan en ja. citroen. Dat vind ja. ik... Uh, maar het is lekker, ja. Maar je hebt de laatste... Ja. Heb jij wel uh, twee bolletjes citroen gehad of niet? Want je kijkt zo zuur... Ja. ja, jongen, nou, wat ik net al zei, hè, ja. je kunt niet altijd, altijd krijgen jongen, je natuurlijk. Nee, maar het is heel lekker, en het ziet er ook allemaal heel lekker uit. Goed verzorgd zorgkijs. De kleuren, en ja. dat pistache ziet er ook zo prachtig uit, ja, dat, dat heerlijk. Groen, weet je. Ja. Want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well you might find. Abuse. Singing, words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Singing to the Just my bye, you get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea Drug Store to get your prescription filled I was standing in line with Mr. Jimmy. Ja, je luistert nog steeds naar de boys in back in town met, uh, met Bas, uh, de, de ijsmeester, zeg maar van Zandvoort. Van uh, Luciano en... Uh... Ja, nou ja, heel gezellig dat dit er was. En, en uh, luisteraars, nou, uh, als u een ijsje wil eten... dan uh, is er maar één plek waar u naartoe moet gaan. Is de schoolstraat in Zandvoort natuurlijk. We mogen geen reclame maken, doen we ook niet. Doen we, Doe we, ja. ja. Doe we ook niet. Maar is het Italiaans, Luciano, is het Italiaans? Hoe heet het nou weer? Luciano. Lucia. Lucia. Lucia. Ja, ja Lucia. en uh, wat leuk is, als u nou van slag komen houdt... en u zegt van, uh, uh, de groeten van de boys... Ja. Dan zit dat met die slagroom helemaal goed. Gratis ja. slagroom. Nou, hey, slagroom. Ja, Tot de met volgende week zondag. He. Tot de 21ste. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb, uh, heb je nog een oproep aan de Zandvoorters en de toeristen? de bas? Kom gerust allemaal langs. Kom, we kunnen ja, allemaal een ijsje halen. Ja, niet, niet langskomen, binnenkomen. De binnenkomen. Binnen, binnen, buiten, buiten ja. kun je ook lekker zitten. En als je buiten. denkt bij jezelf... als Duitse toerist denkt van... Uh, ik wil wat gaan betalen in Marken. Dat kan niet. Je moet wel hier in Zandvoort betalen. Zo. zo, zo, Maar azo. er zijn heel veel vaste gasten. Hè? Heel veel vaste gasten. Ja. Ja. Ja, en kinderen ook heel veel. Heel veel kinderen. Op woensdagmiddag, als de kinderen uit school komen... Dan zie je ze, want dat je, dan komen ze allemaal aan. en dan komen ze ja, allemaal, komen allemaal kids en, ze en ik ken ook kinderen, iedereen. En jullie, hij leuk. kent iedereen je speelt ook met ze. Je ja, gaat hartstikke ja, leuk. Met hebben zo ook weer een kinderfeestje naar Isaac. Ja, leuk. Dat is ook ja, hartstikke ja. leuk. En dan komen ze allemaal een ijsje eten bij ja. Was. Kijk. Nou, ik denk ja. dat, je, dat je na vandaag te, wel... Oh, in de lijn wil ik niet zeggen, maar ik denk wel dat je nu mensen in de zaak krijgen van... We hebben jou op de radio gehoord. Je yeah, yeah, yeah. dus ik ben keer een bekende zandvoorder Dat nu, hoop he? ik wel, ja. Ja, ja, ja dat ja, we is wel wel ja. de bedoeling. Ja, dus als je we iemand uh, uh, in een ijszaak ziet staan in een motorpak... <laughs> bah, Rusland, dan is dat geen stripper, maar dat is het bas. Dat is het basje. Ja. Dat is basje, ja. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Hé, hey, in ieder geval bedankt dat je er was. Ja. Jullie ook hartstikke leuk. Geweldig, ik leuk. Goed zo. Ja. En uh, wil je nog een keer langskomen, je bent altijd welkom. Graag. Goed zo. Goed zo.